Als je schrijft dat het ouders vrijstaat om hun kinderen onder te brengen in de internaten die zich aan de wet houden. Maar het kabinet vindt het onwenselijk als er ideeën naar voren worden gebracht die de integratie belemmeren. In Brabant is een hoofdagent op non-actief gesteld omdat hij wordt verdacht van een zedendelict. De man van 52 werkt bij de politie Brabant Noord. Om wat voor zedendelict het gaat is niet bekendgemaakt. De politie wil er verder alleen over kwijt dat er een strafrechtelijk en een disciplinair onderzoek is gestart. De Antwerpse diamantgroep Arjaf eist 176 miljoen euro van ABN AMRO, wegens fraude en het overtreden van interne regels. Arjaf is een van de grootste diamantbedrijven in Antwerpen en al 30 jaar klant bij ABN AMRO. De werkwijze van de bank heeft de diamantgroep naar eigen zeggen veel geld gekost, terwijl ABN AMRO er flink aan heeft verdiend. De bank zegt zich niet te herkennen in de beschuldigingen. Drie mannen en drie vrouwen die zijn veroordeeld voor een moord in Breda... hebben mogelijk jarenlang onterecht in de gevangenis gezeten. De Hoge Raad heeft bepaald dat een gerechtshof de strafzaak opnieuw moet behandelen. De veroordeelden worden ook wel de zes van Breda genoemd. Ze zouden in 1993 de eigenares van een Chinees restaurant hebben vermoord. Het Hof veroordeelde de mannen tot een celstraf van 10 jaar. De vrouwen werden veroordeeld voor medeplichtigheid. In deze zaak vroeg het OM om herziening. De verklaringen die de basis vormden voor de straffen zijn tegenstrijdig, zegt de Hoge Raad. Uit het ingestelde onderzoek is onder meer gebleken dat de politie destijds twee getuigen heeft gehoord... die in de nacht waarin het misdrijf is gepleegd, lange tijd in de buurt van het restaurant... waar het slachtoffer om het leven is gebracht, in een bushoekje hebben gezeten. Zij verklaren niets te hebben gezien. Dat nu lijkt een tegenspraak met de voor de gebruikte verklaringen van de vrouwelijke veroordeelden. Een gerechtshof moet nu bekijken of er inderdaad fouten zijn gemaakt bij de veroordeling. Als dat zo blijkt te zijn, dan is de veroordeling mogelijk een van de grootste gerechtelijke dwalingen ooit in ons land. Het weer op steeds meer plaatsen wordt het droog en af en toe kan de zon doorbreken. Het is maximaal 6 graden. Morgen nog wat meer zon en aan de temperatuur verandert weinig. ANEB Verkeersinformatie. Op de A50, Apeldoorn richting Arnhem... staat een korte file tussen de afrit Loenen en de afrit Hoenderlo 2 kilometer. En de A76 van Geleen naar Heerlen. Daar is veel vertraging tussen Geleen en Nut 7 kilometer. Er zijn daar opruimwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Je carrière. Zullen we het daar eens over hebben? Ben jij wel kritisch genoeg naar jezelf? Zeg eens eerlijk...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 Dit is Radio 1. Ejo, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grutteke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. De rechtbank bij de jonge kant alsjeblieft, dames en heren. De rechtbank acht het lastig legde feit wettigen en overtuigen bewezen. Ja, dat was het voor vandaag. Dank voor uw komst. Dus ze hebben het veel te druk, dat vinden ze zelf althans. Ze hebben een manifest geschreven met daarin hun klachten. We praten er zo meteen over met Frits Bakker van de Raad voor de Rechtspraak. Vader en dochter samen in één voorstelling. Ernst Daniel en Koosje Smit, goedemiddag, hartelijk welkom allebei. Uh, is het voor het eerst dat jullie samen op tournee zijn? Ja, dat is voor het eerst. Dus even wennen, maar <lacht> wordt het ja? wel leuk. Hoe bevalt ja. het? Ja, wel goed. Dus... Uh... Nou, volgend jaar misschien nog een keer, wie okay. weet. Voor jullie zijn het bijzondere tijden, want een paar maanden geleden overleed Roos, jouw vrouw ja. en Daniel en uh, jouw moeder, Koosje. Ja. Maakt het dat nog extra bijzonder om nu samen op te treden? Ja, vind ik wel. We zijn met z'n tweeën onderweg en je komt door de, de moeilijke dagen heen, je bent altijd samen, niemand is alleen thuis op zo'n manier. Dus uh, zo ja. kom je nu wel door, hopelijk. Zijn de rebellen aan de winnende hand in Syrië? Daarover horen we straks oorlogverslaggever Hans-Jaap Melis. Hij is net terug uit Aleppo. En vanwege zijn werk in Syrië is hij ook nog uitgeroepen... tot journalist van het jaar. Hans-Jaap, gefeliciteerd natuurlijk. En ben je ook vereerd? Ik ben zeer vereerd. Nee, serieus, ik ben er hartstikke blij mee. Het betekent echt wat om zo'n titel te krijgen. Ja, vind ik wel. Ja. En mij Meijer, vaste gast bij ons. Met jou gaan we straks praten over aangespoelde bultruggen... die vroeger werden gezien als teken van naderend onheil. En straks praten we ook nog over spookrekeningen. Heeft u daar ervaring mee, ga dan naar onze website. Dit is de dagpunt nu, of laat het ons weten op Twitter via de hashtag DIDD. Zware kritiek van honderden rechters op de werkdruk waaronder ze moeten werken. En vooral op de Raad voor de Rechtspraak, door wie ze zich niet vertegenwoordigd voelen. Aan de telefoon is Frits Bakker van de Raad voor de Rechtspraak. Goedemiddag. Goedemiddag. Eerst maar even de actualiteit. De Hoge Raad heeft besloten dat de rechtszaak tegen de zes van Breda over moet. Dat was een uh, moord op een 59-jarige vrouw in een Chinees restaurant in Breda in 1993. Uh, wat is uw reactie daarop? Ja, we hebben de uitspraak uh, net ook uh, gezien. Uh, en wij bestuderen dat uh, nog even. Op dit moment lijkt het in ieder geval goed dat de Hoge Raad uh, duidelijkheid geeft. Schrikt u daarvan? Nou, niet dat ze duidelijkheid geven, maar dat u kennelijk een uh, verkeerde, verkeerd zestal heeft veroordeeld. Dat is altijd buitengewoon betreurenswaardig. En voor ons binnen de rechtspraak altijd aanleiding om heel zorgvuldig te kijken wat hier aan de hand is geweest. En vooral om te kijken of wij daar lessen uit moeten en of kunnen trekken. Ja, dat heeft u nu natuurlijk nog niet gedaan. Daarvoor is het een kort dag. Dat klopt. Heeft u angst dat dit soort dwalingen het vertrouwen in de rechtspraak aantast? Nou... In het algemeen kun je natuurlijk zeggen dat het vertrouwen in de rechtspraak erbij is gebaat. Dat we zo min mogelijk fouten worden gemaakt. Tegelijkertijd denk ik dat uh, iedere burger zich realiseert uh, dat rechtspraak mensenwerk is. En dat rechters afhankelijk zijn bijvoorbeeld van allerlei informatie die ze aangeleverd krijgen. Uh, door getuigen, uh, in processen van politie, door deskundigen... Ja, en dat uh, we in een wereld wereldleven waarin foutloos werken helaas onmogelijk is. Ja, maar de laatste tijd komen er wel steeds meer fouten boven tafel. Dat kan je natuurlijk ook positief duiden, omdat er dan kennelijk goed naar wordt gekeken. Uh, je kan ook vrezen dat er meer fouten worden gemaakt. <tiek> ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik denk dat uh, uh, iedere zaak die zich daarvoor leent... ongetwijfeld op fouten uh, zal worden onderzocht. Dus uh, ik heb niet zo uh, de vrees dat er nog grote dark numbers zijn. Maar iedere zaak waarin iemand is veroordeeld... Uh, zonder dat dat terecht is, uh, dat is er één te veel. En voor ons een punt van grote zorg en aandacht. Ja. Onlangs verscheen een kritisch manifest... waarin rechters hun zorg uiten over de rechtspraak... en met name de rol van uh, uw organisatie, de Raad voor de Rechtspraak daarin. Inmiddels hebben honderden rechters dat manifest ondertekend. Uh, hoe kijkt u daar eigenlijk naar? Nou, ja, Om te beginnen uh, denk ik dat wij het vanuit de Raad uh, heel belangrijk vinden... dat uh, rechters uh, hun vak zo serieus nemen dat ze ook bereid zijn in het geweer te komen als ze vinden uh, dat voor hen uh, de grenzen uh, van wat nog haalbaar is... in de verhouding uh, tussen productie en kwaliteit uh, in zicht komen. Ja, u zegt uh, complimenten voor al de, al de mensen die dit manifest hebben geteld. Nou, ik denk dat het heel goed is dat, dat rechters, als zij daarover grote zorg hebben, dat ze daar ook de aandacht voor vragen. En uh, die aandacht die moet er ook zeker uh, gegeven worden. Ja, maar ze zijn wel ontevreden over u hoor. Dat uh, heb ik gelezen, ja. ja. Ze klagen bijvoorbeeld dat u de rechtspraak als een bedrijf leidt. Alles moet sneller en goedkoper. Herkent u dat? Nou ja, dat is natuurlijk een algemene tendens van deze tijd. Um, dat vinden wij uh, in de Raad ook niet altijd leuk. Maar ja, uh, rechtspraak is gewoon een onderdeel uh, van de, de overheid... en wordt betaald uit overheidsmiddelen. En dus mag de maatschappij en de burger uh, van ons verwachten... Dat we zoveel mogelijk zaken doen voor een zo laag mogelijk bedrag, ja, maar en zo hoog goed mogelijk kwaliteit. Ja, maar ik wou het zeggen wel zo goed mogelijk. Het is toch raar als ja, een rechter een target moet halen? Ja, dat, uh, daar, daar kijk ik ietsje genuanceerder tegenaan. Uh, er is natuurlijk gewoon een hoeveelheid werk. En als er ergens een hoeveelheid werk is, en er is een groep mensen die dat werk uh, samen moet verrichten. Dan kun je uh, overal in de wereld rondkijken en dan zijn er altijd uh, werkafspraken over wie hoeveel doet. Ja, en wij journalisten kunnen dan misschien wel een tandje harder lopen, want als de kwaliteit ietsjes minder uh, is, dat is dan jammer, maar niet dramatisch. In uw geval natuurlijk wel. In ons geval wel, dus wij uh, moeten geen tandjes harder gaan lopen als de kwaliteit uh, daardoor te lijden heeft. Uh, u zegt dat dus, die rechters kunnen best harder werken omdat de kwaliteit omlaag gaat? Nee, dat hoort u mij niet zeggen. Dat heb ik volgens mij absoluut niet gezegd. Want wij hebben wel degelijk begrip voor uh, de hoge werkdruk die nu al heerst. Er wordt uh, in de rechtspraak uh, behoorlijk hard gewerkt. Uh, en ja, het probleem is alleen... er is natuurlijk altijd spanning tussen het budget... Uh, wat beschikbaar wordt gesteld door de Kamer en door de minister... Uh, en de hoeveelheid zaken die er bij ons binnenkomen... Ja, en wij proberen natuurlijk zo goed en zo kwaad als het gaat... of dat nou de raad is of de individuele rechter... om zo goed mogelijk een balans te vinden... tussen wat nog wel mogelijk is en wat niet meer mogelijk is. Nou, Fikma, hoe luister jij hiernaar? Nou, ik begrijp inderdaad niet hoe je als rechter een, een doel moet halen. Uh, betekent dat dat je zoveel zaken meer moet gaan doen dan nu? Nee, het is in, in zoverre heel simpel dat als er in een bepaalde afdeling... tien rechters werken en eh, er komen duizend zaken binnen, eh, dan doet iedereen er honderd... tenzij de rechters onderling hebben afgesproken... Eh, dat eh, de maximum haalbare hoeveelheid bij een behoorlijke kwaliteit... bijvoorbeeld tachtig eh, is. Dan blijft het daarop steken. Maar dan wordt het natuurlijk niet duidelijk. Wat is dan het target? Moeten ze dus meer zaken behandelen? Nee, de target is simpelweg... Eh, kijk, een paar woorden dan over ons financieringssysteem... Wij krijgen van het uh, departement van veiligheid en justitie voor iedere zaak een vast bedrag. Uh, en dat uh, is onderverdeeld in verschillende categorieën uh, van zaken. Dus als wij uh, 100 zaken doen, dan krijgen we ook voor 100 zaken uh, middelen. En daar kunnen wij rechters, juridisch medewerkers, gebouwen en dat soort dingen van betalen. Maar deugt dat systeem dan wel? Nou, ja, dat systeem heeft zijn voordelen en zijn nadelen. Uh, de voordelen van het systeem zijn dat uh, wij werkelijk voor iedere zaak die wij doen ook geld krijgen. En in het verleden was het vaak zo dat uh, toen de minister nog uh, het geld verdeelde, uh, dat de minister zei nou je krijgt zoveel rechters en of er wel of niet meer zaken zijn, dat is dan jullie probleem. Ja, ja. Nu krijgen wij gewoon voor iedere zaak geld. Het nadeel is ja, dat iedere rechter uh, ook voelt dat pas als een zaak is afgedaan uh, er geld binnenstroomt. Maar er zijn toch simpele en complexe zaken, daar hangt het toch vanaf. Een complexe ja, ja. zaak duurt toch veel langer? Klopt, er zijn ook, daar zijn ook verschillende uh, bedragen voor. Oké, okay, dus, dus dat, dan dat uh, wordt wel opgelost. Dat, de laatste vraag. Geweest. Vrijdag gaat u in gesprek met de initiatiefnemers van het manifest. Verwacht u dat u eruit komt? Nou ja, verwacht dat we eruit komen. Uh, de, de initiatiefnemers zullen ongetwijfeld uh, hun zorgen uh, nog eens uh, uh, uitgebreid bij mij onder de aandacht brengen. En ik zal proberen... Uh, uit te leggen wat onze positie uh, daarin is. U, en, weet, u weet niet uh, of dat u eruit komt, hoor ik. ook geen boompje in de achtertuin hebben staan. Nee, nee. Nou ja, oké, okay, goed. Frits Bakker van de Raad voor de Spre uh, Rechtspraak, hartelijk dank. Graag gedaan. Mr. Met Broken Wings. Ernst Daniel en Koosje Smit, vader en dochter, jullie zijn samen bezig met een tournee met een kerstprogramma. Kerst met Ernst Daniel heet dat. Zijn jullie dag en nacht bij elkaar? Ja, nu wel, ja. Ja, Zee. Koosje, ja, dag ja. en nacht. En hoe lang geleden is het dat je uit huis ging? Uh, een aantal jaar geleden. Maar ik ben uh, toen mijn moeder ziek werd teruggekeerd en nooit meer uh, weggegaan. Ik heb mijn eigen huis nog in Amsterdam, maar ik uh, heb ervoor gekozen om een uh, voor zover het kan mijn sociale leven opzij te zetten... werk opzij te zetten en bij mijn vader te blijven. Wat mooi. Was dit plan er al, Ems Daniel, om samen op te zetten? Ja, dat was eigenlijk wel een... Volgend jaar willen we samen theater... Sorry. Om een programma te maken over vader-dochterrelaties. Als je uitvoerend muzikus bent, ben bijna nooit thuis. Dus de opvoeding laat je een beetje aan je moeder over. Je vrouw over. En dan overlijdt je vrouw. En dan bam, slaat er een dochter voor je neus. Ja. Dat was je nooit eerder opgevallen. Ja, dat is wel op we mijn neus. Maar ja, het is, het, is, het, is, het is. Ik ben echt een hele ouderwetse oude man, weet je wel. We hebben met elkaar afgesproken dat ik me heel erg concentreer op het zingen en op het bezig zijn. En mijn vrouw heeft alle randvoorwaarden geschapen om. Uh, dat ik dat kan doen. Waardoor nee. ik ook wat minder betrokken ben met de huishoudelijke gang van zaken. En daar word ik nu in één keer natuurlijk mee geconfronteerd. Dus dan moeten we dat eens met elkaar gaan uitzoeken. Ja. Hoe, we elkaar, hoe we met elkaar verder gaan. Dus ja. en, uh, toen kwamen we op het idee om een programma te gaan uh, ontwerpen. waarin we mekaar's werelden is gaan aftasten. En eens kijken waar we elkaar kunnen vinden. Ja. Ja. Zij, uh, zij is van een andere muzikale smaak als ik, bijvoorbeeld. Oh ja, want Koosje, jij, jij zingt nu wel in dit programma, ja. maar je bent actrice. Ja, ik ben actrice. Ik heb een opleiding gedaan uh, tot muzikant. En uh, toen werd ik gevraagd voor de film Joy en... Uh, dat leek me wel leuk, maar dat bleek toch wel iets meer dan leuk te zijn. En ik kwam daar gelijk een gouden kalf voor, wat heel tof was. Dus je, en, je, uh, dus je kunt acteren, kunnen we wel stellen. Ja. <laughs> ja. <laughs> dus ik ben daarmee verder gegaan en uh, dat gaat hartstikke goed. En ik ben daar heel gelukkig mee dat dat allemaal op mijn pad is gekomen. En uh, ja, het zingen blijft natuurlijk wel erin zitten. Maar het is niet iets waar ik me heel goed op gefocust heb de laatste jaren. Nee, maar nu En wel. Nu, nu wel weer en dat is heel leuk. En uh, kijk, dat programma wat we volgend jaar willen doen, dat, is, uh, dat, dat staat sowieso... Dat, dat gaan we gewoon doen, maar het is nou wel fijn dat we nu ook vast kunnen winnen om samen op één podium te staan. Ja, er zijn 18 kerstconcerten, we dus tussen de ja. Sinterklaas en de kerst, doen. Ai. we eindigen in Leeuwarden op de tweede Kerstdag, dan is klaar en dan ga 18. ik weer. Dat is echt dagelijks. Dat is dagelijks. Wow. En hebben jullie al een keer ruzie gehad? Nee, we hebben nou, niet echt. We kunnen goed botsen. hoor. Dat ja, dat wel. Oké. Okay. Maar echt ruzie, dat. Ze uh... zijn allebei even eigenwijs, dus ah, ja. dat schiet lekker op. Ja. Nou, misschien heeft het dan te maken vooral met de definitie van wat ruzie is. Ja, ik, ik, ik weet je zeker in deze periode probeer je toch wat voorzichtiger met elkaar om te gaan, dus je. Dus je houdt je in. Je houdt je in. Ja, dat ja. <lacht> lief. Dat papa pas maar voor het weet. Nou. Ja. Wat houdt het in, de voorstelling? Het zijn kerstliedjes. Het is allemaal gewoon een gezellig kerst, uh, kerstconcert. En jullie zingen met amateurs samen? Nou, nee, nee. we hebben gewoon een professioneel orkest uit België. Max Meets en uh, uh, Maximile Korde heet het. Uh, het orkest en uh, bij elke plaats worden, hebben, heeft, nou, ik heb het niet georganiseerd, ik ben gevraagd uh, om dat te komen zingen, maar Max heeft uh, gevraagd of de lokale amateurkoren willen laten horen wat ze kunnen. Nou, die worden dan door het theater uitgezocht en Vanmiddag bijvoorbeeld in Zutphen, dan zijn we om vier uur, half vijf in Zutphen. Gaan we repeteren met het koor. Geen idee welk koor het is, hoe het klinkt, wat het is, of het wat ja. is. Geen idee. Dat is altijd een verrassing. Ja, is altijd een denk, verrassing. Denk je niet soms, oh jee, dit is wel heel Ik okay. heb wel eens gedacht, oh jee. Ja, ja, ja je maar dat is natuurlijk niet te aardig zeker. om nee, niet te zeggen. Nee, dat ga ik niet zeggen. Maar, maar ga je mag, zeggen, oh jee. dan ga je toch maar gewoon door. Ja, nee, maar kijk, je kunt daar aan, uh, dat is mooi als je met mensen werkt. Je kunt mensen inspireren, je kunt mensen echt binnen tien minuten beter laten worden in dingen. En, en, en bedoel, dat, dat heeft iedereen zijn vak. Dat, dat heb jij als journalist, dat je met iemand praat en een, iets naar boven wil halen. Je kunt beter zo te sturen dat je het krijgt. Maar de mensen kijken jou erop aan. Ja, ja. dat is het probleem. Ja. En dat is dus nee, als, als dat... er op een gegeven moment een knudderkoord staat... Ja. dan is het van, nou, die smid heeft ook geen smaak. Dat nee. had ik altijd al wel verwacht. Nee. Maar ja, goed, maar vertel je gewoon dat over. Dat zeg je over in de voorstelling. Zeg, luister, dit is onze gewoon. Dus het koord heeft u zelf geleverd. Kunnen oh, wij ook niks nee, aan nee, doen? Nee, ik, nee. niks aan Jij doen. zegt dan wel: van, het is misschien niet helemaal de kwaliteit. Nee, nee helemaal nee? Oh, niet. Okay. Echt niet. Nee, nee. nee dat is maar, kijk, ik heb jarenlang een Oonavoutje gemaakt met amateurzangers. Dus uh, ik weet precies hoe ik met de amateurs om moet gaan. Dus nee, nee, nee. Ik laat iedereen wel eens Weet dat je, is, Die, is, die is, amateurs klinkt altijd. Ik vind dat altijd een beetje onaardig. Niet professioneel zingen. Onaardig. Maar ze zijn gewoon. Ze doen het gewoon niet voor hun werk. En het zijn mensen wie het een hobby is. En amateurs, en een passie, ja. ja, een amateurkoor, dat vind ik altijd een beetje onaardig. Maar Klink... mensen zijn, wel, zitten wel vol passie. En of ze nou wel. Of, iets minder goed zijn. Ja. Ze zijn super enthousiast en ze hebben de aas van hun leven. En, en ze perfectie het van... is vaak heel saai. Hè? Ze ja. vinden het fantastisch. Het is wel leuk, het is wel leuk als je, het is wel leuk als je <tus> mensen met een rafeltje hebt. Ik vind perfectie niks aan. Nee. We hebben een hele beroemde bariton, Dieter die schouw. De mooiste die er ooit is geboren, waarschijnlijk voor heel veel mensen. Zo perfect dat het je niet meer raakt. Nee. Je kunt niks meer erbij verzinnen. Dus jij probeert zelf ook niet altijd mooi te zingen, begrijp dat ik? Dat lukt me behoorlijk. Oh, dat gaat wel goed. Koosje, jij zei net al, uh, we hebben niet helemaal dezelfde smaak. Hoe los je dat in dit kerstprogramma op? In dit kerstprogramma hoef je helemaal niks op te lossen... omdat, ik de, omdat wij allebei de liedjesnummers niet gekozen hebben. Dat is voor mij gedaan. Dus uh, het is ook niet mijn schuld als het niet goed gaat. Nee, het is een hartstikke leuke voorstelling. Gewoon genieten. Het is niet lekker niet moeilijk, gewoon simpel kerstgedachten, bij elkaar zijn, gelukkig zijn. En uh, ik heb de meeste nummers met het koor, dus dat is vaak wel een uitdaging. Dat lukt dan wel. Tuurlijk. Ja? Ja. ja, joh. Nou, heb je bij kerst heb je van die liedjes van, uh, van dat rendier met die rode neus... en je hebt liedjes over Jezus en over het kerstverhaal. Wat, mm -hmm. wat, wat, wat zingen jullie? Als het leuk is, op Radio 4 hebben ze een enquête gehouden... en er is een roos ontsprongen. Het Dat is een gezang. Dat is een kerkelijk gezang, ja, volgens Ja, staat op één. Ja. Dus mensen willen toch die inhoudelijke Dus dat is heel, Ja, het is heel vreemd. Je hoort het niet vaak meer... Niet echt vaak meer de kerstvieringen. Ja, er is een roze ontsprongen uit de ja, hele wortelstam. Ja, ja, ja iemand nee, mee. Ja, kan maar nu is een amateurzanger. <laughs> nee, nee. Wat je nu wel veel tegenkomt is mede door de commercie, al die nee, dingen. Ja, we zijn die hits: uh, Driving Home for Christmas. Uh, uh, thank Christmas, God it's Christmas. En uh, Everything is Christmas. En White <laughs> Christmas. And... Nou, wat, wat de vraag was: wat we doen. Ja, wat zingen jullie We water met je af, meneer. Ja, hartstikke goed. Nou, het is dus. We doen eigenlijk eigenlijk alles wat met kerst is de. De best Stand of it. eigenlijk de ja. uh, uh, Sky Radio hits. Oh, dus dat Christmas aan de... komt wel. Nou, nee, dat niet. Niet. We zouden we wel mm -hmm. doen. Misschien. Nee, dat is uh, de nou Christmas weer? van Queen en, en, en uh, Driving Home for ja. Christmas, Chris Ria, maar ook Stille Nacht. En... Wat is jouw favoriet? Nou, ja? ja, ik, ik vind het altijd. Kijk, de, de, de Coca-Cola heeft natuurlijk. Uh, er de, de, de, zijn nog heel veel andere frisdranken in de wereld trouwens. is Die Die heeft de kerstman ontworpen. <laughs> en, um, Dames en, en, en dat is helemaal commercieel geworden. Maar ik vind het. Dat, dat is ook heel groot geworden. Maar ik vind het mooie van de kerstbeleving op de, op, op de millimeter. Hè. En dan. Bij mij blijft altijd voorop staan dat het een moedertje is geweest. die een kind heeft gekregen. Oh. En je zult maar een hemelse opdracht krijgen om een kind te baren. waarvan jij misschien niet eens weet hoe het afloopt. maar waarvan wij dus nu weten hoe gruwelijk het gaat aflopen. Oh. Dat is een enorme iets. En als je dan. een liedje van Max Reger. en dat is een liedje wat over mama gaat. Maar Maria is natuurlijk een Mama geworden. En een hele Kindje. Maria, ze aan äh, am Rosenhag en wiegt hier Jesuskind. Durch die Blätter weet weegt ein lauer Sommerwind. Zu ihren Füßen singt een buntes Vögelein, schlaf. Schlafkind, klein schlaf, nun, ein. Heel simpel, paracordjes. Het is zo indrukwekkend mooi liedje van Max ja. Regen. Maar ja. die ja. doen we niet. Eén ah. Nee, ja, ja, ja, ja. dat, dat, dat, dat, dat, dat je Voor mij is dat het mooiste kerstdienst: dat, dat ja. de essentie pakt van waar we eigenlijk. Met z'n allen op wachten. Maar waarom Zingen jullie dat dan niet? Nou, dat Wat, niet wat ik al zei, is dat Max Smeets. Het misverstand is: we vinden het, sowieso, het klinkt allemaal heel negatief. Maar we vinden het superleuk om te ja, doen. Ja, ik vind het echt top. Het is hartstikke ja? top. Uh, Heel veel wow. mensen denken dat wij het bedacht hebben dat we dit gaan doen. Maar nee, Max is niet Smeet heeft het zin ons zin echt zin gevraagd. Dus ja, die heeft het repertoire die heeft gezegd: Dit zijn de liedjes, kom je zingen. Ja, prima. Ja. Ja. Nou is het zo dat jullie drie maanden geleden... jouw vrouw en je ja. moeder hebben over Roosje. verloren. Nou is kerst ook altijd een moeilijk moment. Ja, omdat mensen moeilijk. zich altijd herinneren wie er niet meer bij is. Ja. Is het dan... Niet heel moeilijk om avond aan avond op zo'n podium te staan... en juist met dat kerst bezig te zijn? Nou, ik moet zeggen dat ik niet zozeer met uh, kerst uh, bezig ben. Het is gewoon meer puur sentiment voor de mensen... die zich daarmee bezig willen houden. Ik, uh, ik, ik, ik, ik, ik denk er niet eens aan dat het bijna kerstmis is. Ik sta die liedjes te zingen, maar ik heb niet eens het gevoel... dat, er, dat kerst eraan komt. Terwijl je elke avond kerstliedjes zingt? Ja. Nee, met, omdat het, het is maar waar je het in zoekt. En ik, ik, ik hoef niet zozeer... Weet je wel, zoals jij nou zegt, van, uh, is dat dan niet moeilijk? Want het gaat erom dat iedereen bij elkaar is. Zolang je niet die gedachte hebt dat dat eigenlijk de bedoeling is... dan uh, hoef je daar ook niet aan te denken. Maar is het dan omdat je er niet aan wil denken... of omdat het al nooit zo die betekenis voor jou had, dat kerst? Ja, we hebben eigenlijk allemaal niet zo heel erg veel met, met, met kerst of zo. Nou, we hebben zo. kerst altijd wel heel erg gezellig. We wel we gezellig, eten, maar. We zitten met de kerstbomen en een cadeautjes kopen en we zijn allemaal samen. Dus er is wel zeker een, een sprake van een kerstgedachte bij ons alleen. Dus die nou een beetje erg koud geworden? Ja. ja. Dus uh, een beetje zinloze kerst dit jaar. Ja, zo ervaar je het. Ja, ja ik vind het echt een waardeloze kerst. Wat is wel maar Niks. Nee? Nee. Want het is wel heel opvallend dat jij heel snel ben jij weer aan het werk bent gegaan. Ja, joh, van en, en de belde me op. op waar de begrafenis gaat. Jov van en bij, en ze moet gaan werken, want anders wordt je stapelgek als je thuis blijft zitten. Dus en ik deed Aspects of love. Dan ga ik dan naar de kerst weer in spelen. Musical is dat? Prachtig stuk. Pr nee, meen ik echt ja. prachtig stuk van Lord Webber. En over relaties, over liefde, over de kunst van het liefhebben en het liefhebben van de kunst. En, nou, ook en, en, fijn. Prachtig. Maar ja, in dat stuk heet mijn vrouw dus ook weer roos. Ja. Ja. Dus dan wordt het erg gezellig is het niet. Maar, maar had uh, hij gelijk dat je gek wordt als je niet zo weer? Ja, tuurlijk, absoluut. Is dat zo koosje? Nou ja, in het begin dacht ik van wel, maar het is natuurlijk altijd uiteindelijk um, de vraag of je dan niet te snel gaat. Uiteindelijk, mm -hmm. later. Mm -hmm. ah, als 22, en... nog, 22 nog april afgelopen is de serie, dan heb ik geen idee in wat voor gat we gaan vallen. Dus, maar... uh, omdat je dus constant alles maar een beetje wegdrukt. Maar je loopt er eigenlijk van. nog even voor weg dan, zou je kunnen zeggen. Ja. Ja, maar is dat erg? Ik weet ja, dat niet weet, dat ik, het ik, erg ik, ik, weet dat ik niet. Dat gaat de tijd allemaal uitwijzen. En uh, dat zullen we wel gewoon gaan zien. We gaan het zien voorlopig. Uh, Houden we elkaar lekker vast. Ja. En hebben jullie daar nou veel over onderweg? Want je moet steeds naar al die plaatsen toe ook. Nou, uh, I prefer not to. Nee. Uh, ik ben, ik, wij zitten gewoon eigenlijk heel anders in elkaar. We lijken heel goed op elkaar in een de, in de, in de negativiteit. <lacht> denk ik. Oh, oh. Nee, nee. Maar ik bedoel, we ben kunnen als talent en ons talent, misschien. Ja. Um, maar ik, ik doe het uh, toch allemaal op een andere manier... en ik praat er gewoon niet zo graag over. Zeker niet met mensen die dichtbij staan. Nee, nee. Dus dat, dat is, maar het, gewoon het feit dat je bij elkaar bent, Ernst, Daniel... dat zegt ook al heel veel. Ja, dat ja. is Fantastisch. Ja. Dus is een prachtkind. Zeer getalenteerd. Lekker eigenwijs. Een van me. mijn drie superkinderen <laughs> waar ik heel trots op ben. Ja. Maar, ja. En nu hebben jullie het plan om volgend jaar samen... vaders en dochters te doen. Ja. Een programma over vader-dochterrelaties waar je tegenaan loopt. Waar je de mogelijkheden om vader ja. van een dochter te zijn. De mogelijkheden. Dus nu werken jullie het als het ware uit. Nu weten jullie hoe het werkt. Steeds... Ja, we, gaan straks, we hebben straks in de auto. Straks als de kerstconcerter bij hebben gaan we zitten gaan we het programma schrijven. Ja, ja. Dus uh, als mensen een gek idee hebben over vader-dochterrelaties... kunnen ze via jullie site kunnen ze ons wat uh, leuke okay. verhalen sturen. Jullie hebben je eigen verhaal? Ja. ja, wat Koos, je, je vader zei net... ja, ik was er eigenlijk niet, want ik was met mijn carrière bezig... en ik liet de opvoeding mm -hmm. aan. Mijn vrouw, over. was dat echt zo? Heb je dat ook zo ervaren? Ja, maar ik heb dat nooit erg gevonden... omdat je daar als kind gelijk aan went. Um, voor buitenstaanders kan het over, wat, wat heftiger overkomen... dat je vader bijvoorbeeld altijd moest werken op je verjaardag. En dat is de eerste paar keer vervelend. Maar op een gegeven moment wen je eraan. En mijn moeder was daar altijd voor mij. En die heeft uh, dat heel goed opgevangen... door vader en moeder tegelijk soms te zijn. En als dat wegvalt, is dat wel moeilijk natuurlijk. Ja, want ik had, uh, waar ik persoonlijk veel moeite mee had... was dat mijn vader drie weken na de dood uh, uh, van mijn moeder... weer op het toneel stond. Maar ik al een week later de première van mijn laatste film had. En uh, iedereen het zo erg vond voor mijn vader. En niet besefte dat ik in een bioscoopzaal in mijn eentje zat. Jij... Maar anders mijn moeder op de eerste rij had gezeten. Je zat in dezelfde omstandigheden. Was jij er toen niet? Dan, nee, je moest spelen. Ach. En dat, wa dat was voor mij... Een reality check. Want als mijn vader niet was, was mijn moeder er. En dat was er toen niet. Nee. Maar is het dan ook een moment om dat anders te gaan doen nu? Ja, tuurlijk. Maar uh, ik, ik, omdat we uh, mijn vrouw niet meer bespreek ik veel dingen met haar nou. Mm -hmm. ik zeg. dit is een aanvraag die ze binnen zegt, ik doe of niet, doen of wat dan ook. En maar nou. jij bent nog altijd uh, een beetje workaholic. Ja. Dus staat dat werk nou nog altijd wel op de eerste plaats? Nou, staat wel heel hoog, ja. Ja. Maar ja. bij mij ook hoor. Bij jou ook. Nou, Zij kent, kent het vak wel een beetje. Daar dus, lijken uh... jullie ook in, op weer in, op elkaar ja. in. Ja. Ja. Ja. Het klinkt allemaal heel dramatisch, maar het gaat allemaal heel organisch. Hoor. Nou ja, het is ook heel dramatisch toch om iemand te verliezen? Nou, wat denk je? En zeker als het zo kort geleden is. Dan zeker weten. Ja, vind ik dat jullie daar nog best uh, heel verdrietig over mogen zijn. Ja, zijn we ook. Zolang jullie dat willen. <laughs> ja, oké. Okay. Kerst bij elkaar deze, deze... Ja. Nee, we zijn in het theater, hè? Nou ja, we de zijn vrij ah. en de 24 vrij, oh. dus de 25 vrij. Dus Dus eerste kerstdag dan zijn we allemaal samen. We gaan bescheiden spelletjes erbij, spelen. En dan we spelletje want, uh... spelen. dan gaan we gezellig eten koken. Oh, we zien het wel weer. Goh. Heel veel drinken. Ik wens u een hele mooie case. <laughs> <laughs> Informatie over jullie kerstverstelling is te zien op onze website. Dit is de dag.nu. En donderdagavond is uh, Coosje te gast in het televisieprogramma De Kist. Nederland 2, 12 uur geloof ik. Zeg ik uit Zoiets, ja. Zoiets, Misschien is het u ook wel eens eens overkomen. Je krijgt een rekening voor iets dat je niet hebt besteld. Ondernemers hebben er veel last van en pikken het niet langer. Dat straks. Nu is het nieuws van half drie gelezen door Renate Evers. Radio 1. Het NOS-journaal. Minister Ascher noemt het zorgelijk dat kinderen in religieuze internaten zitten die niet bevorderlijk zijn voor hun integratie in de samenleving. Het kabinet vindt dat ouders zelf mogen beslissen of ze hun kind onderbrengen in een internaat als die aan de wet voldoet. Maar ze moeten daar geen les krijgen die hun integratie belemmert. In Den Haag heeft het Metropoolorkest een muzikaal protest laten horen. Het kabinet wil de subsidie schrappen, maar het orkest hoopt dat de Tweede Kamer anders beslist. Bij het protest werden ruim 35.000 handtekeningen aangeboden van mensen die willen dat het Metropoolorkest blijft bestaan. In Brabant is een hoofdagent op non-actief gesteld omdat hij wordt verdacht van een zedendelict. De man van 52 werkt bij het korps Brabant Noord. Om wat voor zedemisdrijf het gaat is niet bekendgemaakt. In Pakistan zijn vijf hulpverleners doodgeschoten die meewerkten aan een vaccinatieprogramma tegen polio van Unicef. Ze werden op drie verschillende plaatsen in de stad Karachi vermoord. De daders zijn nog niet gepakt, maar in het verleden hebben de Taliban zich uitgesproken tegen de vaccinaties. En tot zover het nieuws van dit moment. ANWB-verkeersinformatie. Doordat er een uh, ontwortelde boom moet worden gerooid... langs de A76 Geleen richting Heerlen... is de rechterrijstrook dicht bij Knopen ten Essen. Er staat ook 8 kilometer file tussen Geleen en Knopen ten Essen. Verkeer richting Keulen kan omrijden op de A2 bij Knopen-Tlenerheide... door via Venlo te rijden via de A67... en in Duitsland via de A61. Radio 1. Dit is de dag. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. En bij ons te gast vandaag oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melis. Hij is net terug uit Syrië, waar de rebellen aan de winnende hand lijken. Hans Biesheuvel, de voorman van het midden- en kleinbedrijf... Ernst Daniel en Koosje Smit en historicus Fikmeijer. U kunt reageren via Twitter met de hashtag DIDD... of ga naar de website ditisdedag.nu. Hans Biesheuvel van uh, MKB Nederland. U wilt vandaag de acquisitiefraudeurs een flinke slag toebrengen. Op dit moment is er in Groningen een rechtszaak aan de gang... tussen MKB Nederland en drie bedrijven... die zich aan die fraude schuldig zouden maken. Moet u daar eigenlijk niet bij zijn? Nou, ik hoef er niet persoonlijk bij te zijn. Er zijn hele goede medewerkers van mij die zitten zeer goed in het dossier. Maar we, we volgen natuurlijk met op gespannen voet uh, hoe het daar gaat. Ja, u bent gespannen op uh, uh, hoe het gaat aflopen. Wat is het precies, acquisitiefraude? Nou, dat komt op verschillende manieren voor. De bekendste is natuurlijk toch de spookfactuur voor niet geleverde diensten. Of een factuur voor een vermelding in een hele onduidelijke gids. Of uh, een factuur van, ja wat dan lijkt de Kamer van Koophandel, maar dat is dan toevallig net uh, een andere omschrijving. Het gaat om bedrijven die facturen sturen naar andere bedrijven zonder dat er een dienst is geleverd. Daar komt het eigenlijk al vaak op neer, ja, ja. Maar ja, ik zou hem niet betalen. Nee, dat klopt. Uh, en dat lijkt op het eerste gezicht ook de beste reactie. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel uh, uh, ja, in de positie zijn omdat er, uh, om dat eruit te kunnen halen. Veel kleine ondernemers die zijn hard aan het werk. Die hebben iedere dag uh, hun, hun kop boven water te houden. En die en, hebben zoveel uh, rekeningen dat ze niet meer weten voor welke ze wel en welke ze niet moeten betalen? Nou ja, kijk, weet je, het klinkt heel makkelijk. Hè? Als we het zo theoretisch over hebben, zou je zeggen, ja, natuurlijk, die moet je niet betalen. Maar het, het is vaak zo uh, ontzettend slim gedaan. Er zijn echt... Kunt u een voorbeeld geven waarvan wij gaan denken, oké, okay, maar dan had ik ook betaald. Nou, het, het, het, het bekende voorbeeld is nu, hè, bijvoorbeeld de, kamer, de heffing voor de Kamer van Koophandel is afgeschaft. Per 2013 krijg je geen accept-giro meer in je bus. Nou, op, op zich zou ik zeggen, ja, iedere ondernemer wees er alert op. Nou, dan komt er toch een factuur binnen. Het logo is hetzelfde, het lettertype is hetzelfde. Het ziet er heel betrouwbaar uit, met een accept-giro eraan. Ja, er zijn toch veel ondernemers uh, die denken... ja, ach, het ziet er wel netjes uit. Het ziet eruit zoals het er altijd uitzag. Dus laat ik er maar betalen. Anders heb je het Ik kan meteen betalen. Jij bent een zelfstandig, ben zelfstandig ondernemer. Ja. Ik wist dat niet. Je nee. hebt me al betaald. Nee, nog niet. Nee, oh. dat hoop ik niet. Ja, dat, is, dat, is een, dat is een typisch punt. En er worden nu duizenden meldingen van facturen voor de Kamer van Koophandel, terwijl die heffing helemaal niet meer bestaat. En ik kan heel goed voorstellen dat ondernemers denken... ja, ik heb mijn 20 jaar of 30 jaar betaald, dan laat ik het maar weer doen. Terwijl dat uh, absoluut uh, niet meer aan de orde is. is gewoon niet meer nodig. Nee, niet uh, maar ja, is het dan wel strafbaar? Nou, dat is dan net het probleem. Kijk, we voeren dit uh, proces om te zorgen dat, uh, zeg maar, ook in de wet ondernemers beschermd worden. Kijk, consumenten worden nu in de wet beschermd voor dit soort praktijken. Okay, als als ik het als burger doe, dan, dan kan ik mijn geld terugkrijgen. Nou, als, je, als je kan aantonen dat je misleid bent... Uh, en je had het echt niet uh, kunnen zien of weten... dan maar, kan je maar, je geld terugkrijgen. Ja, maar meestal kan je het zien of weten, denk ik, toch? Nou, dan moet je heel erg de details in. En dan moet je ontzettend kleine lettertjes lezen. Dan moet je researchwerk doen vaak om erachter te komen dat het niet zo is. En nogmaals, het zijn vaak hele professionele bedrijven die acteurs eh, inhuren. Die mensen echt trainen om anderen te misleiden. En ja, dat gaat toch nog wel eens mis. Maar nogmaals, als consument ben je daar redelijk tegen beschermd. Maar wat wij nu willen is en, en dat uh, in de wet voor, uh, tegen oneerlijke handelspraktijken uh, ook ondernemers uh, zeg maar, beschermd worden. En vandaar dat we dit proefproces voeren. Ja, tegen de Holland Internet Group Website Services... ...telefoongrid.com ja. en InfoSite. Ja. Die drie bedrijven worden genoemd op uw eigen website. En daarvan zegt u gewoon onopstotelijk dat zijn fraudeurs. Dat zijn fraudeurs. Het is het onkruid wat niet vergaat, zullen we maar zeggen. Ze duiken iedere dag weer op met een andere naam... ...onder een andere label. Uh, en wij gebruiken dit... Natuurlijk om tegen te gaan, maar vooral ook om te zorgen dat het echt uh, ja, in de wet verankerd wordt. Dat bedrijven ook beschermd zijn tegen dit soort ja. fraudeurs. Want hey, Ik wil zeggen, het ligt soms ook nog subtieler ook bij officiële organisaties. Zo heb ik, en het klinkt heel triest in deze dagen van de kerst, een tijd lang een partnerlidmaatschap van de ANWB gehad, terwijl ik helemaal geen partner had. <laughs> maar ja, dan komt er gewoon een accept giro zodat je lid uh, kunt worden met je partner. En ik dacht, oh, dat is de gewone accept giro Dus die teken ik. En een jaar later kwam ik erachter. Ik heb helemaal geen partner. Maar, maar dat heb je dat veel aantal netjes opgelost? Ja, okay. een aantal jaren heb ik dat gewoon uh, betaald. En ja. teruggekregen van dat is gewoon je nou, eigen domheid. Jan, dat nou? is eigen domheid. Ja, wrijf het even in. <laughs> ja. Ja. Maar dat geldt natuurlijk voor bedrijven. Ook als ze accept Giro's in de bus krijgen. En ze weten niet van wat. Dan klopt die administratie dus ook niet echt. Dan is er toch een probleem... Uh, Nee, maar natuurlijk, kijk, ik vind ook, ondernemers moeten zelf alert zijn, hè, net als burgers dat moeten zijn. En natuurlijk moet je de kleine letters lezen en nagaan, is dit wel voor mij? Maar ik kan u voorspellen, eh, we kunnen de rest van de middag vullen met zeer eh, echt uitziende facturen. <laughs> Waarvan ik me voor kan stellen dat je betalen. Gaan we denk, nou, niet doen. maar betalen. Gaan maar, we niet doen. Het komt veel voor. O, om welk bedrag gaat het? Nou, wij schatten de schade per jaar op 500 miljoen euro. Zo. En dat is gigantisch, een half miljard. Ja, dat is enorm. En dat loopt op op dit moment. We hebben nog nooit zoveel meldingen gehad als op dit moment. En ik denk dat het te maken heeft met toch de economische malaise. Uh, iedereen probeert uh, toch op een andere manier zeg maar, zijn inkomsten aan te vullen. Door gewoon rekeningen te gaan sturen. Door gewoon fa facturen. <laughs> ik heb het toevallig, toevallig vandaag zelf eentje ontvangen. Oké. Okay. Van een bedrijf en dat ziet er bijzonder echt uit. Zo dom eh, dat ze die naar u sturen. Ja. <laughs> nou. Zo professioneel zijn ze nou ook weer niet. <laughs> Volgende de dag. Nou ja, ik, ik, ik heb ook nog mijn eigen BV, zeg maar, dus dat sta ik niet onder uh, als okay. voorzitter van MKB Nederland. Maar toevallig uh, haalde me een van mijn medewerkers dat uh, uit de post en die zei: Goh, is dit voor jou? Nou? Nee, nooit van gehoord. Nee. Uh, dus dan gooi je hem gewoon weg. We maar... hebben nog een uh, andere ondernemer gesproken. Charles Service. Hij had tot voor kort een adviesbureau voor ouderen met autistische kinderen. Mm -hmm. En hij besloot in zee te gaan met iemand die advertenties aanbood in puzzelboekjes. Ja. Dat bleek, die had slechts een zeer beperkte oplage... en al helemaal niet bij zijn doelgroep. Ja. En Charles had opeens vast aan een jarenlang contract. Ja. Ah, dat is wat, wat die administratie voor elke advertentie waar ik um, ja, aan ben gegaan... en hoe het allemaal gewoon oud is gelopen... Ja, dat is flink uit de hand gelopen als ik het zo zie in kassobedrijven. Uh... En hier heb ik uh, bijna 300 euro. Van één factuur is uh, dat. 255 euro. Ik mean echt belachelijk, belachelijke aantallen voor zo'n kleine, kleine, kleine advertenties. Hier is een hele kleine voorbeeld. Deze advertentie heeft mij, volgens hun, 190 euro en 40 cent. 4 bij 4 centimeter en daar staat One Step Ahead. De logische vraag is dan natuurlijk, wist u dit niet van tevoren? Absoluut niet. Ik had geen idee. Ik had geen idee. Ik heb gegeven met één telefoontje... Uh boven de ander. Het gebeurde eigenlijk zo snel. Ik had absoluut geen idee gewoon waar ik aan mee uh, begonnen was. I mean, yeah, misschien ben ik niet de allerslimste ZZPer die, al, uh, die hier voorbij komt. Maar ik, ik had hier geen idee. Wanneer heeft u dan ergens ja tegen gezegd? Er zit eigenlijk zoveel in verschaald eigenlijk gewoon in hele kleine lettertjes. Dat als je daar geen ervaring hebt, gewoon kan je heel veel voorbij gaan. Dus u kreeg een kassenbureaus achter u aan. Ja. Heeft u overwogen om dan naar de rechter te stappen en het uit te vechten? Ik wel. Um, het enige <laughs> probleem hier is, ik heb een vrouw en ik heb een gezin. En mijn partner is doodsbang voor die duurwaarder. Doodsbang. Het is eigenlijk door die soort stress. ...dat ik eigenlijk gewoon überhaupt betaald heb. Ik ben in staat om die mensen eigenlijk... ...en ik zeg het eigenlijk ook bij een bureaus ook... ...this is bullshit, ik krijg gewoon geen rode cent van mij. Ja, yeah, ik uh, handel gewoon vanuit haar angst eigenlijk... ...dat ik alles uh, betaald heb. En met al de advertenties... ...het heeft absoluut niet eens cliënt gewoon wel opgeleverd. Het... De grootste vuil die ik ooit eens gemaakt heb, gewoon is hier om aan begonnen te hebben. Die strijd is gewoon heel lastig te voeren. Schijnbaar. Die grootste uitgave, inclusief in Caso Bureau was 1311,42. Bent u opgelicht of misleid? Allebei. Ja, allebei. Ja, ik uh, werd eigenlijk gewoon uh, heel flink genaaid in deze hele um, advertentiecampagne eigenlijk. Ik had, zoals ik gezegd heb, ik had geen idee dat het zo ver zou komen. Bent u nog uh, zelfstandig ondernemer? Nee, ik ben failliet nu. Failliet. En hoe ziet uw toekomst eruit? Um, he who laughs, last laughs, laughs best. That's kind of how I see it. This is long, niet over. Wie het laatst lacht, lacht het best. Inderdaad, this is not over. We hoorden een bijdrage van uh, Matthijs Holtrop en het fasciment had wel degelijk ook te maken met uh, deze uitgaven. Uh, meneer Biesheuvel, is deze ondernemer nou heel erg dom of had het heel veel mensen kunnen overkomen? Nou, dit kan heel veel mensen overkomen hoor. Ik kan u zeggen, dat zijn zeer professionele partijen die dit allemaal in gang zetten. En het komt allemaal vertrouwenwekkend over. Ja. En dan is het soms moeilijk uh, nee zeggen en dan achteraf zeg je, had ik dat nou maar gedaan. Maar ja, het komt gewoon ontzettend veel voor. Niet alleen in Nederland, maar eigenlijk in heel Europa. Nou, we hebben de beschuldigde bedrijven om een reactie gevraagd. De advocaat die drie van de vier genoemde bedrijven vertegenwoordigt. Die zegt onder meer dat hun medewerkers uitvoerig worden getraind... en dat er geen sprake kan zijn van een slinkse werkwijze. Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor de contracten die ze aangaan... en dat ondernemers alle kansen krijgen om een aanbieding af te slaan. Al dus de advocaat. Ja. Ja, goed. Ik, ik hoor het aan. <laughs> en wij zullen rustig doorgaan. Want uh, kijk, in België hebben we een mooi voorbeeld. Er is de wet op de kleine lettertjes aangenomen. Uh, dat betekent dat zeg maar letterlijk de kleine lettertjes... even groot moeten worden afgedrukt als de rest van de factuur. Oké, okay, alle letters even groot. Dat helpt enorm, kan ik u zeggen. Want daar is acquisitiefraude gigantisch teruggeduwd. Oké, okay, dus kan wel. Heeft u er het vertrouwen kan. in dat er nu een, vandaag een serieuze slag wordt toegebracht... aan dit soort bedrijven? Nou, ik denk het wel. Ik, ik heb het gevoel, we staan er goed voor. We, hebben, we krijgen veel belangstelling. Uh, ja, dat maakt voor de rechter natuurlijk niet uit, hè. Die is onafhankelijk. Nee, dat weet ik wel. Maar goed, zeg maar, de publieke belangstelling bedoel ik daarmee. Uh, ik ben ook druk bezig met de politiek. Ik bedoel, we spreken dagelijks met politici. En ook dit onderwerp staat hoog op onze agenda. Okay. Juist in deze tijden. En als de, deze uitspraak onverhoopt niet uh, in onze richting zou vallen, dan ga ik zeker door met de politiek bewerken. Hans Biesheuvel Om maatregelen te nemen. Hans Bieshoven van MKB Nederland, hartelijk dank en succes. Dank u. kokker, first we take Manhattan. Oordachtsjournalist Hans-Jaap Medes. jij bent vannacht teruggekomen uit Syrië... en je twitterde het militaire gedrag van Assad ziet er steeds wanhopiger uit... en de rebellen steeds meer islamitisch. Is dat een beetje samenvatting? Ja, dat is een goede samenvatting. Van wat je de afgelopen tijd hebt? 140 tekens van Twitter dan. Ja. ja. Je bent in Aleppo geweest? Ja. Daar hebben we vaak wel over gehoord. Hoe is de situatie daar nu? Eh... Uh, het is wel, als je kijkt naar de wat positieve kant... is het drukker op straat. Er zijn meer mensen die nu geloven... dat ze in een bepaald gedeelte van de stad wat veiliger zijn. Er wordt minder gebombardeerd dan bij mijn vorige bezoek. Uh, dan zag je continu straaljagers boven de stad. Uh, dat is wat afgenomen. En ze vliegen ook hoger... omdat ze toch bang zijn dat ze worden neergeschoten. Ook al heb ik geen uh, gezicht gehad op moderne wapens... die dat kunnen doen, Dat willen de rebellen heel graag. Dat vragen ze nog steeds, om krijgen ze nog niet. Mm -hmm. Het is een aantal keren wel gelukt... Aan de andere kant is er ook wel heel veel frustratie over de humanitaire situatie. Het is, uh, ik heb uh, deze week in een heel koud gebouw geslapen... waar vluchtelingen zaten uit een ander deel van de stad. Uh, dat vind ik verder niet zo'n punt, want daar ben ik wel op ingericht met mijn spullen. Maar uh, de, ja, die mensen zitten daar zonder elektriciteit. Of een klein gedeelte van de dag, of er komt er soms een generator... dan hebben ze even wat... Uh, uh, alles is heel duur geworden. Er uh, staan hele lange rijen voor de bakker. En vaak ook s'nachts, omdat ze anders bang zijn dat ze gebombardeerd worden. Ze staan daar in het donker, langs de muur... in de hoop dat die straaljagers hen niet zien... Dus, dus het zijn zware omstandigheden onder die bewoners daar zitten. Trouwens dieper in Syrië, waar ik dan niet ben geweest. Daar zitten er mensen nog veel meer vast. En hier is nog wel een lijn naar Turkije, dat er oh. nog goederen kunnen komen. Ja, ja, dus het is eigenlijk vrij een uitzichtloze situatie. Nou ze, zei jij ook in die tweet, rebellen steeds meer islamitisch. Dat is natuurlijk de grote angst van het Westen. Hè? Dat is de angst van het Westen. En, en mijn beeld is ook al een beetje dat door dat het Westen zich er niet mee bemoeid heeft. Als dan, zo vertellen de rebellen dat zelf ook. Zijn is een beetje in de armen gedreven van... Mensen van buiten die wel kwamen helpen. Uh, dus uh, ja, je hebt Jabhat al-Nusra, dat is een, uh, een wat extremistische organisatie... die ook door de Amerikanen op de lijst van terroristische organisaties is gezet. Die dan wel helpen met vechten. Uh, er zijn ook wat lijnen met bepaalde figuren in het buitenland... die ook nog wel hulp geven. En uh, uh, waar zie je het islamitische aan? Nou, je, nou bijvoorbeeld in dat complex. Uh, op dezelfde gang woonde een mevrouw met twee kinderen. En haar man vecht bij de rebellen. En wij spraken met haar, ze heeft ons nog wat spullen gegeven... waardoor we erop konden slapen. Uh, wat matrasjes en zo. En, uh, en zij zei van, ja, ik mag mijn appartement niet uit... want in ditzelfde complex zitten wat mensen... die zijn betrokken bij dat Jabhat al-Nusra. Uh, en die, vinden, die zagen haar naar beneden een beetje bedelen om, om elektriciteit... want ze kunnen dat omschakelen naar bepaalde verdiepingen. En zei, oh, jij als vrouw, jij hoort... als je man er niet is, blijf je binnen je appartement. En daar letten ze dan heel erg op. En dat en ja, dat soort uitingen zie je uh, wat meer. Uh, aan de andere kant kom ik ook rebellen tegen die zeggen van... Uh, we hebben niks met dat soort extremisten. We zijn geen Al-Qaeda, we zijn gewoon lokale mensen... die de bevrijding van Syrië zoeken. Ja. Nou werd er werd deze week flink gespeculeerd over hoe lang Assad het nog vol zou houden. Ja. De Russen begonnen eraan te twijfelen. Vanuit het regime zelf is ook al iets gezegd in die richting. Wat, wat denk jij? Ja, het ruikt steeds meer naar endgame, zoals wij dat dan noemen. Uh, dat, dat, dat er langzamerhand naar een einde... Uh, Gewerkt gaat worden. En hoe precies, is, is natuurlijk altijd de vraag. Ik ben, ik ben altijd erg voorzichtig in de journalistiek om dan voorspellingen te gaan doen. Mm -hmm. Maar er zijn natuurlijk een paar opties. Uh, ook als zou zelf nog kunnen opstappen, dat er daar nog achter het scherm, wat wij allemaal niet zien aan, aan gewerkt wordt. De vraag is of die dat kan. Want ja, laten zijn eigen mensen die al achter moeten blijven en, en waarschijnlijk gedood gaan worden door de rebellen dat gebeuren. Mm -hmm. Kan die dus nog weg, is de vraag. Nou, Kijk, en uh, de, de, die, die raad van rebellen, hè, die, die, die coalitie... die is nu erkend door allerlei mensen als de nieuwe regering. Oh, goed, Dat zijn natuurlijk wel stappen waarin misschien ook vervolgstappen gezet kunnen gaan worden. Als het maar niet het regime van, vanzelf in elkaar dondert... Dat er meer geduwd gaat worden vanuit het Westen. En ik kan je ook nog wel voorstellen dat er misschien al een beetje geduwd wordt hier en daar. Want daar heb je geheime militairen voor. Ja, He? daar heb je geen aanwijzingen voor. Nee, dat zou dan heel erg in het, in het geheim moeten gebeuren. En dan moet ook altijd iedereen dan vooral ontkennen. En dat is, maar, ja. Zo werkt het natuurlijk vaak wel. Er wordt ook wel gevreesd voor de, de enorme ja, diversiteit van die oppositie: dat, dat ja. die niet in staat zijn om een nieuw bewind daar neer te zetten. Wat, wat, hoe, hoe, hoe zie jij dat? Ja, vooral dat tijdens de... mijn vorige bezoek heb ik daar wel spectaculaire voorbeelden van gezien. Want was ik op een, ik zeggen, op een dinsdag bij de rebellen. En toen hadden ze ruzie met andere rebellen. Dan lagen ze achter zandzakken uh, verstopt. Uh, want ze waren bang voor een aanval van andere rebellen. Dat losten ze s'avonds op. En de volgende dag zag ik diezelfde, die twee groepen rebellen ineens weer, wel weer bij elkaar. Maar toen hadden ze ruzie met de Koerden. Nou, en, uh, maar dat is een heel klein voorbeeld uh, in het noorden van wat er daarna gaat gebeuren. Dus dat is onderling is het, uh, zal het een puinhoop worden daarna. Denk ik van allemaal uh, mannetjes die de baas willen zijn. En dan hou je dus ook nog de, de, de groep Alawiten. Uh, wat moet daarmee gebeuren? Het zijn enorm wraaklustig. Uh, uh, als je kijkt naar, naar video's... is er pas een video geweest van een rebelle jongetje... zoon van een commandant... die, die twee um, officieren van het Syrische leger... staat te met een zwaard. Die, die man ligt dan op een betonblok met zijn hoofd... en die jongen moet dan een paar keer hakken... want dat gaat dan net niet uh, snel genoeg. Hoe oud? Ja, in een jaar of vijftien of zo. Ach, je ziet trouwens meer strijders van, van een jaar of vijftien... Maar en dat... en, en dat, soort, trouwens, dat soort beelden, we helpen natuurlijk ook de rebellen niet... als het gaat om of er nog mensen willen gaan overlopen. Nee. Maar aan de andere kant, kijk, dat roept ook wat nu gebeurt. Hè, de Fransen zeggen dan van ja, het einde van Assad is nabij. Is natuurlijk, ja, niemand weet dat precies. Maar het is ook een manier juist om mensen te laten overlopen. Want als je daar dus zit, je bent een beetje zo'n buitenste kring van Assad... kun je denken van ja, kijk als ik nu nog overloop, ben ik een held. Ja. Als ik wacht tot hij valt, ga ik de gevangenis in. Ja. Ja. Dus, nou ja, wel, wel dat, kant op dat, moment kies je? Dat is ook een diplomatieke ja. gedoe. Terwijl jij in Syrië zat, werd jij in Nederland verkozen tot journalist van het jaar. Uh, hoe is dat dan? Dan zit je daar in dat koude gebouw in Aleppo en dan krijg je dat bericht. Ja, maar ik wist dat wel van tevoren. Oh, al. je wist ah. het al. Jij liep daar rond met een air van die al, journalist van het jaar. Ik had altijd al zo'n romantisch idee, maar dat was dus nee, nee, niet zo. Nee, nee. nee Ik heb ook een interview aan, aan Villa Media gegeven. Uh, dat was daarvoor. Al. Dat was daarvoor, al. net voor vertrek. Ja, uh. We hebben een kleine compilatie gemaakt van uh, het werk van jou. Verslaggever Hans-Jaap Melissen. Hans Melissen, Hans Melissen. Ik ben nu op een plek waar een paar uur geleden een straaljager verschenen is. Uitgebrande tanks, aardewallen waar ze achter hebben gestaan. shoot at you here? Yes, yes. Ja. Front at the hotel, Er zitten nog overal mensen in tenten. Uh, ja, honderdduizenden Haitianen nog steeds. Ze hebben bewaking die nu. Naar een hogere verdieping gaat om terug te schieten. Hans-Jaap Melissen, goedenavond. Goedenavond. En aan de telefoon verslaggever Hans-Jaap Hans Hans Melissen. Leuk om je eens een keer hier te zien in plaats van uh, altijd maar aan de lijn. Zij willen graag sterven in de strijd. En wij als juristen proberen dat toch wel een beetje te voorkomen. Ja Hans-Jaap, je reist eigenlijk altijd naar conflictgebieden. Of gebieden waar grote rampen gebeurd zijn. Haiti hoorde langskomen, Syrië, Egypte. Je hebt de hele Arabische lente ook verslagen. Waarom daar? Waarom ben je niet gewoon correspondent in Washington of zo? Dat zou ook kunnen. Ik heb amerikanistiek <laughs> gestudeerd. dus uh, Dat zou uh, een volgende stap kunnen zijn. Nee, maar ik, ja, ik, daar ligt mijn interesse. En ik vind het belangrijke verhaal. Ik vind het ook belangrijk dat je daar uh, zelf naartoe gaat. Zelf gaat kijken. Ook gewoon als Nederlandse journalist. Er wordt wel eens heel provinciaal gesproken... door sommige eindredacteuren of hoofdredacteuren... die bang zijn uh, dat ze hun mensen in een, in een gevaarlijk gebied sturen. Van, ja, dat moet je overlaten aan CNN. Dan weet ik veel. Dat vind ik grote onzin. Je, bent, je hebt zelf je kritische geest bij je... Uh, en je kunt je eigen publiek het beste bedienen. Dus, um, maar wat trekt je en, aan in dat soort conflicten? Nou, ik, ik, ik, um, ik Iedereen kent het cliché van de waarheid die als eerste sneuvelt uh, bij een oorlog. Maar dat maakt het wel interessant, vind ik. Hoe, hoe allerlei krachten invloed proberen uit te oefenen op, uh, op, op die waarheid die daar uh, is. Uh, en die jij moet proberen te vinden. En dat is een ingewikkeld verhaal. Het, daarbuiten vind ik het een mooi leven. Ik, ik sta aan... Uh, in de frontlinie ook van de geschiedschrijving. Uh, ik vind het mooi om daarbij te zijn. En, en het, is, het is een mooi en avontuurlijk leven verder ook. Maar je lijkt, het zijn belangrijke al, je verhalen. lijkt een beetje op Ernst Daniel. In de zin van dat je ook nogal heel vaak niet thuis bent. Hè? Ja, ik ben heel vaak niet thuis. Maar ook heel vaak weer wel. Uh, vanochtend heb ik mijn uh, zoon naar het kinderdagverblijf gebracht. Ik heb de vuilniszakken buiten gezet. Dus heel heb goed. De dienst, dienstmededeling is het? Ja Ja, ja, ja. Met ja, ja, ja. <tiedacht> <tiedacht> je vrouw in Ja, Die is gewoon aan het werk. Dus, we, we, we, we hebben jou gevraagd wat je zelf je meest indrukwekkende reportage vond. En toen zei je: Deze. Stuk. Ik kom nu recht over, recht over het hotel. Mag ik nog ook over, trouwens, want uh, wij staan er nu recht onder. Ik vrees dat de verbinding verbroken is. Dat is heel spannend. Ik bedoel, wij houden ook hier ons hart vast, want we weten niet wat er gebeurt. Ja, kom maar, je bent er weer. De straaljager stort neer, lijkt het wel. Ik weet het niet zeker. Ik zie de rookwoord opstijgen. Hij werd geraakt door iets. Recht voor mijn neus, in een rechte lijn. En de straaljager is aan de zuidkant van de stad Zuidwest neergestort. Waarom koos je dit fragment? Nou, omdat ik... Uh, dat is 19 maart 2011. Uh, Benghazi werd aangevallen door de troepen van Gaddafi. En dat was ook de dag dat de NAVO uiteindelijk besloot in te grijpen. En ik was ochtends aan de lijn bij Radio 1... Uh, om te vertellen over dat wij al schieten hoorden. Raketten vlogen de stad binnen. Of, uh, de troepen naderden. En toen zag ik ineens een straaljager komen. Waar ik op dat moment niet van wist of dat een straaljager van de rebellen was. En die hadden er ook een paar. Of dat het Gaddafi-mensen waren. En terwijl ik dat aan het beschrijven... Ik, ik vroeg ook in de uitzending, ik zit niet in dit fragment nu, uh, dit stukje. Maar van, blijf even bij me. Want ik denk van, ja, of we gaat bombarderen, er gaat iets gebeuren. En dat heb je niet altijd als je live bent in de uitzending. Ja. Uh, dus ik dacht... Meestal niet. Dus ik bleef dat beschrijven. En, maar op een gegeven moment, terwijl ik net, dus net over het hotel gaat, verbreekt de verbinding om een of andere reden. En ik weet dat mijn ouders ook in de auto zaten. En uh, dachten van, nou, wat is er met onze zoon aan de hand? Ja. Maar ze zal het vrij snel weer hersteld. En... Um, en dan kun je verder beschrijven wat er dan gebeurt. En, maar dat gebeurt ook een beetje in een soort... soort dat, dat doe je automatisch. En even later dacht ik, god, dat was allemaal live. En ook wel heel spannend. En heel spannend. Wat voor hetzelfde geld gooit hij een bom op jou op de plek waar jij net bent. Ja, maar die kans, je kunt wel een beetje een kansberekening doen. Die kans is heel klein. Uh, die, dat risico had je ook afgelopen week in Aleppo. Uh, we hebben uh, bombardementen gezien waar je langs een grensplaatsje. en er vielen twee hele zware vliegtuigbommen op, bijvoorbeeld. Maar ja, dat je net op die plek dan bent, die seconde. zo moet je het ook wel heel nuchter gaan aanpakken hoor. Uh. Want toen jij in Libië was, was je de, de eerste die uh, naar binnen kwam van de Nederlandse ja, ja, is... ja, en een van de eerste internationale ook. omdat ja, ja, ja. ik s'nachts inscheurde met iemand die ja. 200 km per uur reed. <lacht> Blijf voorzichtig doen, hans -jaap, We willen graag Ondertijd. dat je el elke keer weer terugkomt. We zijn bijna bij het nieuws van drie uur. Straks, waarom ligt onze nationale goudvoorraad in Amerika, Canada en Engeland? Antwoord op die vraag. Zometeen na het nieuws van drie uur. Benieuwd hoe dit is de dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio1.nl. De ophef over Bultrug Johannes is overdreven. Ik heb zoiets van maak met druk over belangrijke dingen. Dit dier heeft zich niet voor niks op het strand geworpen. De mensen hebben er dus eenmaal iets nodig om zich over te kunnen opvinden. Kinderen in Afrika we hebben ook hulp nodig. Daar ja. geven we toch ook hulp aan? Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling. Een gast in de studio. Natuurlijk gebeuren we er een heleboel erge dingen in de wereld. Maar waarom het een met het ander vergelijken? En uw mening die telt. En we gaan een stille tof houden voor een walvis. Nederland is gek geworden.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 Wie weet betaalt Nefit jouw gasrekening. Kijk op nefit.nl. Nefit houdt Nederland warm. Ja, ja, de Stergouderloekie 2012 staat voor de deur. Dus wat is uw favoriete commercial? Ga naar stergouderloekie.nl en stem. <tom>